Moslim-extremist Mohammed Mera is begraven. Hij ligt op het islamitische deel van een begraafplaats vlakbij Toulouse. Merah schoot de afgelopen weken zeven mensen dood... en werd vorige week door de politie doodgeschoten. Over zijn begrafenis is veel te doen geweest. Zo vond de burgemeester van Toulouse het ongepast... om de moordenaar te begraven op de plek waar hij zijn misdaden heeft begaan.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 De Hongaarse president Paul Schmid mag zich niet langer dokter noemen wegens plagiaat. Zijn wetenschappelijke titel is hem afgenomen omdat zijn proefschrift grotendeels is overgeschreven. Dat heeft de Universiteit Semmelweis in de hoofdstad Boedapest besloten. Schmid studeerde in 1992 af op de geschiedenis van de Olympische Spelen. Van de 215 pagina's waren er bijna 200 letterlijk overgenomen van anderen. Schmid had onder meer het werk van een Bulgaarse sportdeskundige en een Duitse socioloog gekopieerd. De linkse oppositie in Hongarije eist dat Schmid aftreedt. En ook in eigen kring groeit de druk op de president. Premier Viktor Orban heeft nog niet gereageerd op de affaire. De president zelf heeft tot nu toe volgehouden dat hij niets heeft misdaan. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt met lokale spatregen. Minima rond 6 graden. Ook morgen veel bewolking met maar weinig zon. Het wordt een graad of 12. De dagen daarna blijft het grijs. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Iedereen heeft er enorm veel zin in. AZ gaat beginnen direct aan de eerste van de twee confrontaties met Valencia. Doet dat in eerste instantie in eigen huis. En de man die het meest blij is op de tribune is ongetwijfeld Bart Stigler, Want normaal gesproken begin ik, maar hij doet het met Andy Houtkamp. En nu mag Bart ook een keer beginnen. Vette gaat. Nou, dan begint Andy wel. <lacht> nee, hoor Bart. Jij mag, uh, jij hebt de hier. <lacht> Nou ja, zo'n avond dus. Uh, AZ Valencia, ja, kwartfinale. En uh, daar staan we toch maar weer. Zoals uh, vorig jaar ook, toen met twee ploegen PSV en Twente. Nu is AZ de laatste overgeblevene in het uh, Europese voetbal uit ons land. En uh, AZ mag het dan opnemen tegen de nummer 3 van Spanje. De afgelopen ronde PSV te machtig, vrij ruim zelfs. Terwijl dat uiteindelijk na de 4-0 die nog 4-2 werd in Spanje nog spannend oogde. Maar dat uiteindelijk niet echt meer wat werkt. AZ moet dan maar laten zien dat het daar wat van geleerd heeft. In de tijd dat die wedstrijden werden gespeeld... Hij natuurlijk zelf nog bezig van zich te ontdoen van Udinese met succes. En met zijn tiener, maar dat maakt allemaal gek nog niet zoveel uit. Het probleem zit hem bij AZ natuurlijk in de schorsing van 4 geven naar de rode kaart in Italië. Dat betekent dat Clavan hem vervangt in de laatste lijn. En het tweede probleem zit hem voorin bij Berens, die geblesseerd is. Nog altijd last van de ribben. En dat levert al eenmaal zoveel pijn op dat daar niet plezierig mee te spelen is. Dat kan je het nauwelijks nog verbijten. En dat betekent dat rechts buiten bij AZ de heer Gudmundsson. Maar weer moet laten zien dat hij dat naar behoren kan invullen. Het middenveld blijft intact met Elm Martens en Maher. Dat is al toch een beetje het hart van dit AZ geworden. En dan moet je maar kijken of je daarmee op voetbal, want dat is natuurlijk wel wat AZ wil, een goed voetbal aan de tegenstander de baas kan blijven. Want dan kijk je niet op Valencia als je in Spanje. De best-of-the-rest-band van Barcelona en Madrid natuurlijk voor niemand bij te houden, dan uh, kun je wel wat. Ja, maar de afgelopen week uh, is het niet goed gegaan met Valencia, twee vrij verloren. De afgelopen weekend bijvoorbeeld 3-1 tegen Getafe. En uh, aanstaande zondag staat uh, Levante op het programma. Dus ja, het is ook weer een beetje hink op twee gedachten. Uh, zo hoog mogelijk eindigen in de competitie, vandaar dat je ook regelmatig... Uh, flinke wisselingen ziet in het team van de trainer Unai Emery. Dat is uh, de opvolger van Ronald Koeman die nog in 2008 uh, daar kortstondig trainer is geweest. U weet wel, die trein die langskwam en uh, ook heel snel terugging. Uh, hij het nam toen uh, Hedwigus uh, Maduro mee, tenminste die was het toen uh, net. En Hedwigus Maduro is er vanavond niet bij, is uh, lang gewasseerd geweest. En uh, uh, mag uh, vanaf de tribune toekijken hoe de wedstrijd die begonnen is. ...zich gaat ontplooien. zit voor Clavan, die de plaats in heeft genomen van viergevers. Centraal achterin, omdat viergever geschorst is. Maar zijn paas daarvoor komt niet terecht bij een van de ...maar wel bij Diego Alves, de Braziliaanse keeper van Valencia. de Costa heeft de bal gekregen, even de twee centrale verdedigers. Daar waar Madure dus eigenlijk hoopte te staan, recht centraal. Ook omdat Rami normaal gesproken daar aanwezig geschorst is. En toen dacht Madure nou misschien ik wel, maar dus beoordeeld dat hij nog niet wedstrijd fit is. Natuurlijk na zijn lange blessure, het is jammer. Maar het is niet anders. De bal zit voor Valencia met een diepe bal als Soldado. Naar voren dus. Dat is de aanvoerder en spits. Die makkelijk scoort en dat zo makkelijk doet dat het ook vooral vaak gebeurt. AZ onderschept. Dan komt de bal naar uh, El Tidor. Die moet aannemen en schiet ineens van de rand van het vrachtkompuliet. Staat eigenlijk op de punt aan de linkerkant. Maar heeft net een tikkeltje te veel tijd nodig. Daarmee staat er een tegenstander in zijn rug. Dan komt er nog wel een schot. Maar mist dat eigenlijk de kracht. Om de doelman van de Valencia, Diego Alves, een Braziliaan, serieus in verwarring te brengen. En de Braziliaan blijft dan ook koel cool na een minuut. En altijd door. Dat is de eerste Amerikaan ooit... die een doelpunt maakte in de uh, hoogste divisie in het Spaanse voetbal. Want hij heeft een uh, jaar op drie bij Villarreal gespeeld. En nu dus bij AZ onder contract. Bal bezit uh, centraal achterin bij uh, Valencia. Rustig opbouwen. Bal gaat naar de zijkant, naar Costa, de Portugees. En die kijkt dus naar voren. Wat loopt er vrij? Er wordt wel wat bewogen, maar het gaat meteen de diepte in. En dan uh, is het makkelijk onderscheppen... Voor Moyzander. Maar het vervolg is nog niet daar. Als de bal wel over de zijlijn gaat. In het voordeel van AZ. En Martens mag gaan gooien. Kijk naar Altidoor. Nou, dan denkt hij, die, die staat in de dekking. Dan laat ik het over aan Paulsen. En Paulsen gooit de bal naar Martens. Martens terug naar Paulsen. Paulsen aan de linkerkant. Probeert de 1-2 te gaan. Dat lukt net niet. Omdat Holman de bal te hard speelt. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En de inworp voor Valencia is. Rest achterin. Daar staat de heer Baragan. Die daar een ingooi moet gaan nemen. AZ sluit de tegenstander nu wel op. Probeert met 2-4-7 veld spelers maar liefst op de helft van Valencia te blijven op het moment dat daar van achteruit moet worden ingegooid. Dan gaat die bal wel met een grote boog de helft van AZ op. Maar van Doorkoppen komt het niet omdat Pablo Hernandez onder de bal doorduikt. Via van de bal weer over de zijlijn gaat en er opnieuw een ingooi gaat komen voor de nummer 3 van Spanje. Zoals je terecht zegt, en die de afgelopen twee wedstrijden wel een tikkie gekregen, twee keer verloren. Uh, waaronder van de ploeg die onderaan staat, dat is wel merkwaardig. Dat betekent dat Malaga inmiddels zij is gekomen en dat... De marsje die ze hadden in Valencia, de ploegen die zeg maar de achtervolging hadden ingezet. toch wel behoorlijk geslonken is, maar nog altijd wel de nummer drie. Ingooi laat even op zich wachten, omdat er twee ballen in het veld lagen. De een is er nu weer uit. De bal gaat terug naar de keeper, Diego Alves. Vervelende bal met een stuit, wordt opgejaagd door El Tidor, El -Tidor zet er nog wat kracht achter ook. Onder druk misschien wel van het publiek wat lawaai ging maken. Maar uiteindelijk kan Diego Alves de bal wegtrappen. Hij heeft dat uh, toch niet echt lekker gedaan, want de AZ heeft alweer overgenomen aan de rechterkant Nu. En is het Elm die uh, moet proberen in balbezit te komen? Dat lukt. Uh... Uh, in tweede instantie niet, in eerste instantie wel. Maar AZ uh, heeft het nog uh, niet moeilijk. Omdat uh, Valencia ook steeds heel snel de bal kwijtraakt. Nu de bal zit voor Goodmondsson. Uh, Goodmondsson raakt de bal kwijt. En dan een wilde trap naar voren in het, uh, in het blauwe hinein. Opgevangen door Paulsen Palsen, uh, Paas in de voeten van Martens. Martens terug naar Paulsen. Palsen naar de linkerkant, weer terug naar Martens. Martens naar de buitenkant, naar Holmen. En zo uh, wordt aardig gewogen. Hij gaat de bal bijna richting Altidoor. Hij gaat er wel richting Altidoor. Maar de bal is iets te hard en gaat over de achterlijn. Overigens bijzonder prettig om te zien dat het stadion gewoon vol is zoals het hoort. Je ziet wel bij Europa League wedstrijden dat eh, met PSV bijvoorbeeld en ook de vorige wedstrijd van AZ. Dat het niet uitverkocht is, maar men heeft in de gaten dat de AZ bij de laatste acht is. En dat is niet niks, dus eh, is het gewoon lekker vol. Niet al te veel mee geweest vanuit Valencia, maar dat vinden we ook niet eerder. Het publiek staat erachter, de bal wordt in het spel gebracht door Alves. In zekere zin is dat nog goed nieuws ook voor de penningmeester, want dat. Het vak van de Valencia-fans waar dus niemand zou hebben gezeten, want dat waren er maar acht. Dat is uh, uiteindelijk toch nog maar, maar verkocht aan AZ-supporters, omdat die acht mensen gewoon hier op de hoofdtribune zijn gezet. Dat vond iedereen prima. Dat betekent dat het ook daar nog volgestroomd is. bezit voor Soldado die aan de rechterkant een voorzet wil geven. En die bal komt heel gek tegen het lichaam aan van Clavan. En nou dacht iedereen aan een hoekschop, maar blijkbaar uh, is Soldado zelf die die bal het laatst heeft geraakt. Komt er komt gewoon een doeltrap. De doeltrap voor ST dat gebeurt in de vijfde minuut van de wedstrijd bij een 0-0 stand in deze kwartfinale tussen AZ, de koploper van Nederland en Valencia, de nummer 3 van Spanje. Voor de duidelijkheid maar vast, de return is al volgende week. Daar zit uh, weinig tijd tussen. Zo dus kan AZ op het moment dat de temperaturen hier naar beneden gaan zich vast uh, gelukkig prijzen met het vrolijke zonnetje. Ik heb hem laten vertellen, gaat al 24 daar. Kortom, dat schept verwachtingen. Marcellus heeft de bal. Die heeft hij teruggespeeld naar Moisander. Moisander probeerde maar in één keer op de helft van Valencia te scheppen. Maar krijgt de bal niet bij Elti door. Dan gaat de bal over de zijlijn. En komt er een meter of tien voor de middenlijn aan de linkerkant. Een ingooi voor Valencia. Ook wij zullen daarbij zijn. Want iemand moet het doen natuurlijk. Het is inworpen aan de linkerkant voor Valencia. En er uh, wordt uh, lang gewacht en gekeken. Uh, Esteban opvallend na die uh, vijf minuten spelen. Eén bal dus gehad en dat was alleen maar een uh, doeltrap. Voor de rest is Valencia nog niet in de buurt ook maar geweest van het doel. AZ is weg en goed weg aan de rechterkant. Met Goedmusson moet uh, met de voorzet gaan komen. Gaat eerst langs zijn man, doet dat goed. En dan met links de voorzet. die tweede paal, maar daar is de keeper halfwezen die de bal plukt en hem meteen meegeeft. Maar het was een goede aanval vanaf de rechterkant. Nu is het oppassen geblazen omdat uh, uh, Valencia snel weg is met Veuli. Uh, Geoli probeert een nederspeler te bereiken. Lukt niet. Zander zit er uh, uh, redelijk gelukkig ook nog uh, tussen. Maar uh, AZ kan meteen weer gaan aanvallen en doet dat met Holmen. Talsel is mee, krijgt ook de bal mee. Nu de linksback die zo vaak en graag komt. De voorzet geeft nu vanaf de linkerkant. Dan gaat Eltje door naar de vlakte. Zegt de scheidsrechter dat er niks aan de hand is. Komt er nog een bal voor via Holmen ook. Maar wordt hij onderweg van richting veranderd door de verdedigers van Valencia. En belandt uiteindelijk in niemands land. Helemaal aan de andere kant van het veld. Eltidoor is weer gaan staan. De scheidsrechter heeft nog maar eens het gemaakt. En Engelsman Atkinson de, die heeft gezegd dat er niet zoveel aan de hand was. Volgens mij kennen we die scheidszetter nog van Ajax Zagreb van dit ja. seizoen. Toen vloot hij ook. Ah, en wij niet. kennen hem ook nog heel goed. Van Standaar Luik tegen AZ. Dat die ja. keeper in de laatste minuut... Bolat Bo -la Ja, die uh, scoorde toen met het hoofd. Ja. Schrikkelijk. Dat weten ze hier in Alkma geloof ik ook nog wel. AZ ging er toen uit ja, in de Champions League werd daardoor vierde en standaard derde in een uh, merkwaardige wedstrijd was dat toen. In Sclassain in Luik. Hier 0-0, zevende minuut van de wedstrijd. Balbezit voor de Spanjaarden. Er komt een voorzet vanaf de linkerkant. Soldado is daar wel, maar staat daar moedersiel alleen. En kan die voorzet die komt vanaf die linkerzijde onmogelijk uh, beroeren. Niet eens in de buurt komen. Helemaal aan de andere kant. Oh, die bal is zelfs over de achterlijn gedwarreld. En opnieuw doeltrap voor Esteban. Keeper van AZ die in deze zeven minuten eigenlijk nog niets heeft hoe doen behalve zoals nu twee keer de bal uh, als doeltrap uitnemen. Clavan heeft hem gekregen. Oh, Clavan gaat de fout in en dan moet Esteban eruit komen. Gevaarlijk. En gaat die bal erin? Nee. Gelukkig voor AZ uh, gaat die bal er niet in. Clavan gaat helemaal de fout in. Raakt de bal kwijt. Maar gelukkig voor AZ kan uh, Valencia niet profiteren. En uh, mag uh, Esteban voor de derde keer een uh, doeltrap gaan nemen. Maar hier zal hij wel eventjes met een iets harder, een luider kloppend hart de doeltrap gaan nemen. Het was uh, uh, Soldado die de bal eigenlijk zo de voeten geworpen kreeg van Clavan. En uh, er gelukkig voor AZ niets mee uh, deed, terwijl hij wel de mogelijkheden had. Goed, eerste opwinding bij het doel van Esteban. Volkomen onnodig. En laten we hopen dat het niet al te vaak gebeurt als Maher de bal heeft. En goed, uh, langs gaat, maar krijgt de bal niet bij een uh, nevenspeler Ook geen vrije trap van Edgerton. Hij weer, Engelse scheidsrechter, die denkt het zal allemaal wel. Valencia komt eruit via de rechterkant. Daar is het uh, balbezit voor Baragan. Die komt met een diepe bal waar de Algerijn, uh, zijn naam viel al, Feguli, wel naartoe wil. Jonge Algerijn, 22 jaar, international loopt. Er komt de voorzitter Soldado met een enorme kans op de eerste paal en een fantastische redding van Esteban. Maar nu laat Valencia dan toch in een minuut eigenlijk nog twee keer toezien. zien. Hoewel deze aanval echt knap was. Hoe makkelijk het eigenlijk is als je gevaarlijk wil worden. Diepe bal naar de Algerijn teruggelegd. En dan met een scherpe voorzet bij de eerste paal de bal neergelegd op een meterhoogte. En bijna Soldado raakt. Ja, dat was een uh, hele beste aanval. En dat uh, zegt genoeg over Valencia. Dat is gewoon een goede ploeg. Levensgevaarlijk. En nu is er een uh, blessure aan het hoofd. Is dat van Elm? Even kijken. Nee, ik zie Elm daar lopen. Ik, uh, het is moeilijk te zeggen wie daar ligt. Uh, of is het toch Elm? Ja, het is Elm die daar ligt. Heeft een... Uh, Tiki tegen het hoofd gekregen. Edgertsen komt nu vragen hoe het met hem gaat. Costa, Ricardo Costa, de Portugees, is de boosdoener. En Elm ligt inderdaad met pijn aan het hoofd. Ik gaat nu weer staan, gelukkig. Want dat is een belangrijke man bij AZ. Zoals we allemaal weten, Rasmus Elm. Hij voelt nog even aan het hoofd. En loopt nu het strafschopgebied uit. Krijgt een vrije trap mee. Maar ja, daar dus zal je als je zo'n beukkige hebt gekregen, weinig aan hebben. Gert-Jan van Beek staat voor het eerst buiten de dugout. Kijkt met de handen in de zakken om zich heen. En probeert zijn ploeg een beetje tot rust te manen. Want het is een beetje onrustig geweest in de afgelopen minuten. Balbezit voor Az. Elm is de bal kwijt. En dan kan Valencia weer in de aanval gaan. En dat doen ze via Pablo Hernandez. Aan de rechterkant van het veld vindt hij Alba. Een buitenspeler die zijn opleiding genoot in de jeugd van Barcelona. Zoals zoveel mensen trouwens in het Spaanse voetbal. Voorzitter uiteindelijk wordt weggewerkt door het... Uh... Verdedigingscollectief van AZ. Dan blijft die bal zelf aan de linkerkant nog binnen. En kan AZ over een counter gaan nadenken. Maar krijgt Elthidoor die de bal wel ontvangt van Maarten Martens. De bal niet terug bij de Belg. Dat zou handig zijn geweest. Want dan had Martens zo door kunnen lopen. Omdat ook bij Valencia eigenlijk niemand rekenen op het feit dat die bal binnen zou blijven. Nu aan de andere kant is de linksback van uh, de Spaniëren weg. Mathieu zoekt contact met wie. Daar is een overstapje en er wordt geschoten. Alba, oh, oh, oh, Bijna raakt maar het been. Het uitgestoken been van uh, Clavan voorkomt dat die bal in de verre hoek klopt. Maar zo lijkt er 7 minuten niets aan de hand en stapelen problemen zich in de, minuut, in de drie minuten daarop eigenlijk al meteen op. Want AZ komt onder druk te staan, want ook dit had een goal kunnen zijn. Ja, dat was een hele grote kans, want Esteban was eigenlijk wel verslagen. En uh, AZ moet uh, echt uh, alle tanden erbij zetten en uh, op de tanden ook bijten, want hier is een uh, tegenstander die is niet... Uh, voor de Poes, ook nu weer een goede bal de diepte in en is het uitkijken geblazen. Is het goed werk van Moisander, die de bal bij Paulsen krijgt. AZ moet de rust zien te bewaren. En de kansen die weggegeven zijn, die moeten niet zich opstapelen als er een goede opening is op Marcellus aan de rechterkant. Marcellus nu uh, balbreed naar Maher. Maher over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Uh, kijkt naar Marcellus, die de diepte is ingegaan, maar houdt de bal even bezig. En speelt hem naar Elm. Elm speelt in de voeten van Altidoor. Probeert hem max moeilijk eigenlijk de bal te kaatsen. Maar gelukkig voor AZ is het balvlies daarvoor Valencia. En kan de aanval weer opgezet worden via Klafan. Klafan draait en heeft de bal dan met ruimte gekregen aan de rechterkant. Marcellus wil de bal in één keer voor het doel schieten. Waarom dat nou eigenlijk? De bal is ook niet goed genoeg. Staat eigenlijk net 10, 15 meter over de middenlijn Marcellus. Maar even blijkbaar gezien dat er wat ruimte lag bij Holmen of bij Elthidoor. Het was eigenlijk allebei niet het geval. Aan de andere kant, na paniekrug uitverdedigen, wel een ingooi voor AZ. Nu Holmen, die draait naar binnen, wil schieten. Dat schot wordt geblokt en komt dan nog bijna voor de voeten van Marcellus. Uiteindelijk lukt dat wel, maar komt hij niet in de positie om te schieten. Hij laat zelfs de bal nu lopen ja. over de zijlijn. Dat haalt de vaart wel een beetje uit. Via de ingooi houdt AZ wel de bal, maar her, beetje ongelukkige bal. Nog verlengd door Maarten Martens, maar dan niet begrepen door Gudmundsson. Zo rolt de bal moedersiel alleen. Wat sneu voor de bal. In de handen van de keeper, Diego Alves van Valencia. 0-0, 12 minuten gespeeld. En uh, ja, nogmaals, na zeven zorgeloze minuten was daar toch uh, tot twee keer toe. Valencia heel dicht bij een goal al in het duel. Soldado en Alba, maar twee keer liep het voor AZ goed af. Lopal heeft de bal de Turk en stelt de bal meteen de diepte in. Wordt opgevangen door Marcelles. ...naar Goet-Busson. meteen weer de diepte in richting Martens. Die probeert komt er dan te winnen, lukt niet. Maar krijgt de bal in tweede instantie terug, maar uh, verliest hem dan toch aan Feguli. En dan uh, is het uh, meteen de balverlies van Valencia. Eens kijken wat uh, Martens nu kan doen met de bal. Als hij gaat lopen en naar de opkomende Palsen kijkt. En de bal geeft naar Palsen aan de linkerkant. Uh, Palsen met een voorzet. Dat is een hele aardige voorzet. Maar uh, weer ligt Elfie door op de grond. En zegt tegen de scheidsrechter: zie je dat nou niet, dat ik vastgehouden word. Want als Tidor niet vastgehouden, zou zijn geworden, dan had hij misschien wel bij die bal gekund. Maar ja, zou en als. En... Maar goed, de aanval gaat verder, want AZ heeft balbezit. Holman probeert de bal binnen door te spelen. Maar de bal komt bij Marcellus en bij Goebelson. Als we verbeek mogen geloven, is het uh, tot twee keer toevallen vallen van Eltidoor toch in ieder geval niet vermoeidheid. Want dat kan niet, daar moeten we over ophouden. Ik ben er wel benieuwd, geen herhaling van gezien. Om te kijken, die herhaling gaat nu komen. Hij, uh, ziet, hij loopt en wordt vastgehouden en houdt vast en wordt nog een keer vastgehouden. Ja, ja er is wel contact tussen Daalbert, zijn tegenstander en Eltidor. Ze houden elkaar een beetje vast en op het moment dat uh, Altidore uiteindelijk het strafgebied uh, binnengaat... en nog steeds wordt vastgehouden, besluit hij om te gaan liggen. Daar mag je, of daar, mag je daar kan je een strafschop voor geven hoor. Als je als scheidsrechter dat ziet en zo beoordeelt... Maar ze ziet het niet of wil het niet zo beoordelen. Maar zal ongetwijfeld nadat El door twee keer is opgestaan en er misbaar over gemaakt heeft. Dat goed in de gaten gaan houden voor de komende minuten in deze wedstrijd. 14 op de klok. 0-0 de stand. En een trap van Diego Alves, de keeper van achteruit. Die moet dan eigenlijk worden doorgekopt. Dat lukt niet. Feghulli komt er niet bij, loopt er wel achteraan. Mooi Sander ruimt op, bal in de voeten van Maarten Martens. Die hem kan controleren op de borst en terug aflevert bij Marcellis. Marcellus ja, dat loopt een beetje te goochelen met de bal en moet hem dan snel wegspelen. En doet dat even in de voeten van een speler van Valencia. En dan is het uitkijk geblazen, want daar is weer Valencia weg. En uh, is het nu mooi zonder dat met heel veel moeite de bal kan wegspelen voordat Hernandez gevaarlijk wordt. Maar uh, het is wat slordig af en toe, ook nu van Valencia overigens, want de bal wordt zomaar over de zijlijn gespeeld. Maar AZ speelt wat slordig in die beginfase. En dus moet men daar mee uitkijken. Een 14,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. En balbezit voor AZ via een inworp van Marcellus. Mijn buurman is terecht boos en zegt hoe kan het nou zijn dat je in een stadion met een vijfde en een zesde official... nog niemand hebt die ziet dat daar wordt vastgehouden. Maar zo gaat het blijkbaar. De mensen zijn blijkbaar met totaal andere dingen bezig. Balbezit voor Mathieu, de linksback Die kopt. En dan wordt de bal door Tino... We hebben even lijnproblemen met Alkmaar, dat kan ook zomaar. Uh, maar ik zal het proberen te volgen, ik heb weliswaar geen opstelling uh, bij me. Maar het is nog steeds 0-0 en we spelen bijna 15 minuten in Alkmaar. En de inworp is voor AZ aan de linkerkant, uh, ter hoogte van uh, zeg maar de eigen helft. Met uh, op dit moment de Valencia dat wat druk zet. Bal naar de linkerkant van het veld, Eltidoor wordt uh, fel geattackeerd. Kan de bal wel of niet uh, bij zich houden? Nee, bal gaat over de zijlijn. De vijf meter voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld heeft Paulsen de inworp. Terwijl de veld gecoacht wordt met name van de Bank van Valencia. En Gert-Jan Beek een beetje staat te blazen. Want het is zeker nog niet makkelijk voor AZ. Dat nu ook weer de bal kwijt is de hoogte van het middenveld. Uh, Soldado probeert de bal door te kroppen. Uh, probeert er dan bij te komen. Maar uiteindelijk is het Mooisander die een vrij wilde trap uh, geeft. Waardoor hij aan de rechterkant van het veld komt bij Goudmonson. Goedmonson speelt de bal door onder uh, Maher door en dan kan uh, Valencia de hoogte van de middellijn de bal weer oppakken. En hebben we weer verbinding? Kunnen jullie hem oppakken? Want het is een inworp voor Valencia of hebben we nog geen, hebben, we hebben nog geen verbinding? Oké, okay. mee verdedigen van Holmen. Uh, is er uh, debat aan dat de bal over de zijlijn gaat en dat de uh, hoogte van de 16 meter lijn aan de rechterkant van het veld Valencia kan uh, ingooien. Zet dat het dus uh, moeilijk heeft in die openingsfase. Beste kansen tot nu toe voor Valencia. En uh, tot nu toe uh, daar waar het echt gevaarlijk werd. was het Esteban die uh, redding bracht. Vierde voet van Pauls op dezelfde plek. Nu weer de inworp voor Valencia. Meter of 16 van de achterlijn. Uh, bij uh, een viermans blok. Twee aanvallers die er dan toch uh, in slagen om die bal naar die inworp. Weer in bezit te krijgen van Valencia. Daar is uh, Holman uiteindelijk uh, ertussen. Om die bal te geven naar El uh, Tidor. El weer fel opgejaagd. Beter niet meer aan over te houden dan een inworp tot uh, protest van de Valencia spelers. Maar de grensrechter stond daar heel dichtbij. Paulsen, uh, halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Ziet dat er eigenlijk helemaal uh, niemand vrij staat. Gooit die bal dan naar El Eltidoor El -Tidor kan die bal niet in bezit houden. Krijgt de bal uh, in een kluts uh, in zijn eigen gezicht. En dan is er misschien wat ruimte voor AZ om eruit te komen. Via Marcellus aan de rechterkant van het veld. Marcellus, Goedmoensson. Nu uh, zou er misschien iets kunnen ontstaan van een aanval. Goedmoensson versnelt speelt de bal dan te hard aan richting El Tidor... die er uiteindelijk eh, niet bij kan komen... zodat er geen probleem is voor de doelman van Valencia. We spelen inmiddels 17 minuten. En als u denkt, hoe kan het nou? We hadden net contact met Bas en met Andy. Dan vragen wij ons het ook af. Maar eh, er is op dit moment geen lijnverbinding. En het geluid dat u hoort is tv-geluid... waardoor er iets verschil zit tussen datgene wat u wellicht in reactie hoort... en dat wat ik vertel, daar kan wel eens een seconde of twee tussen zitten. Balbezit in ieder geval, wat mij betreft, op dit moment voor eh, AZ... Alhoewel uh, nu uh, Valencia ertussen zit. Bal komt voor vanaf de linkerkant. Opgevangen in het hart van de verdediging met Clavan. En dan uh, niet goed door Maher geanticipeerd. Waardoor Valencia wat meer druk zet. Valencia weer richting het 16 meter gaat. Valencia nu uh, misschien de eerste goal gaat scoren. Bal komt op de rand van de 16. Maar gelukkig is het Holmen die daarbij zit. Maar het is AZ niet gegund om er echt uit te komen. Want het is weer Valencia. 10, 15 meter over de middenlijn naar de rechterkant van het veld. Met het balbezit, nu centraal ter hoogte van de middencirkel aangespeeld. En uh, AZ dat zich moet beperken tot het uh, achter de bal aanlopen. En die bal is constant in bezit nu van Valencia. De bal lijkt er iets te hard gespeeld. Uh, kan de bal uiteindelijk uh, niet anders doen dan over de zijlijn spelen. En uh, is er weer een inworp voor Valencia ter hoogte van de 16 meterlijn aan de rechterkant van het veld. Het publiek dat uh, beseft dat het AZ op dit moment moet steunen omdat de nummer 3 van Spanje, Valencia, een betere openingsfase doormaakt. Alhoewel, dit onzorgvuldig is. Bal diep gespeeld richting Elthidoor. Keeper uit zijn doel, knalt de bal over de zijlijn. En dat betekent in ieder geval enige rust voor AZ om een aanval op te kunnen zetten. Iets dat tot nu toe nog niet echt is gebeurd. Omdat daar, zoals ook nu, meteen bij balbezit van de Alkmaarders druk is van Valencia. Dat AZ totaal niet in het eigen spel laat komen. En AZ letterlijk achter de bal aan laat rennen. Nu ook weer combinaties. 1, 2, 3. En uiteindelijk even via de keeper... wordt de ruimte gezocht bij de rechter centrale verdediger... die de bal nu even meegeeft. En zo verplaatst Valencia de bal. En moet AZ, ter hoogte van de middenlijn, daar waar het zich heeft voorgenomen om de bal... en in ieder geval de tegenstander op te vangen... zich terug laten zakken. En aangezien Valencia op dit moment ook de bal... alleen maar even aan het breed spelen is zitten we in een soort uh, surplus-situatie. Zelf nu helemaal naar de keeper terug. En het publiek, uh, u hoort het, uh, wordt steeds fanatieker. Het is uitverkocht. Dat was het uh, nog niet eerder uh, in een wedstrijd van de Europa League. Het is natuurlijk ook een geweldig seizoen voor AZ, voor de supporters. Maar ook een duur seizoen, zodat je je momenten eruit kiest. Dat doet uh, AZ wellicht uh, ook direct in het veld. Alhoewel het op dit moment niet echt weer lukken. Valencia, toch hoogte van de middencirkel, in balbezit. Dan de bal gespeeld aan de linkerkant van het veld. Dat is onzorgvuldig. Buitenkant vind je gegeven. Marcellus kan dan overnemen. Maar er loopt eigenlijk niemand vrij. Helemaal aan de linkerkant. Maar daar is de bal veel te lang onderweg. En weer een makkelijke prooi voor Valencia. Maar dat is onzorgvuldig verdediger. Maar door Martins aan de bal komt. helpt hij door met het schot. En uh, ja, dat is geen goed schot. Die moet je volop breven durven en kunnen pakken. Hij raakte nu met uh, de binnenkant eigenlijk meer met de knokkel van zijn enkel. Waardoor er van kracht en zeker van zuiverheid geen enkele sprake is. En wij gelukkig weer over kunnen gaan naar Bas Stichler en en die Houtkamp. Ik vind het doodzonde. Wie is Zet. die man? Ja. Geen kan hartstikke kan goed, Jack. Ja, nou ja, ik mag het nooit. Het is 3-3 en 0-0 bij uh, AZ Valencia. bent weer in het stadion met werkende lijnen... waarvan wij ook niet precies weten waarom ze nou even niet hun werk deden. Goed kwart wedstrijd op de klok en een 0-0 stand. en Het uh, balbezit voor AZ nadat er bij Valencia eentje voorin buiten spel staat. Valencia heeft dus, maar dat had u van Check, neem ik aan begrepen... Probeert om AZ in die zin te ontregelen dat de ploeg nog niet echt aan voetballen toegekomen is. Nog nauwelijks kansen heeft gekregen en vooral achteruit loopt. Terwijl nu Ban een trap naar voren geeft die Palsen met het hoofd verlengt. Maar ook daar weer geen contact krijgt met mensen voorin. In dit geval Martens wel ongeveer ter plaatse. Maar de bal gaat bij de duck-out van AZ over de zijlijn en levert dan Barragan een ingooi op. Ja, Barragan aan de rechterkant. Heeft de bal gegooid en uh, krijgt hem uh, terug. En speelt de bal dan heel hard weer terug naar zijn keeper. Een hele rare bal tussen de keeper en de verdediger in. Albert. Uh, maar uh, gelukkig voor Valencia is de keeper op tijd daar voordat uh, Gubut gevaarlijk wordt. En wordt er uh, snel aangevallen vanaf de linkerkant met uh, Mathieu. Mathieu, Jeremy Mathieu, de Fransman, heeft de bal weer helemaal teruggespeeld. En dan gaat de aanval via de andere kant, via Costa. Costa mag veel meters maken, speelt de bal daarna naar de rechterkant, naar buiten. Is het soldado die de bal voor het doel geeft en wordt weggekopt door AZ. Terwijl ten koste van een inborp aan de rechterkant, vlakbij de cornervlag. Een meter van de cornervlag vandaan mag Valencia gaan gooien. En zal dat gaan doen, hoogstwaarschijnlijk met Barragan. De respect en uh, dat betekent dat voor de zoveelste keer in deze wedstrijd AZ eigenlijk uh, terug wordt geduwd op de eigen helft. Erger nog rond het eigen strafschopgebied. Waar... Ik moet zeggen dat het uh, ontzettend leuk is, uh, niet voor uh, Bas en Andy, maar dat ik gewoon even een wedstrijdje kan volgen. De stand is nog steeds 0-0 en we spelen 22 minuten met uh, nog steeds een Valencia dat uh, de boventoon voert. En aangezien ik nu ook een opstelling heb gekregen... zullen we zo nu en dan ook proberen de naam van een Spanjaard in te vullen... daar waar het uh, noodzakelijk is. Holman wordt een beetje opgejaagd opgejaagd door uh, Vigiuli. Maar dan uh, is het uiteindelijk de bal die voorkomt via diezelfde Vigiuli. Gaat hij over uh, de eerste man heen. En is het de tweede man die schiet, wordt het uiteindelijk Marcellus... die de boel opruimt en uh, kunnen Bas en Andy gewoon weer verder. Ja, we hebben even koffie gehaald en ja, dat moet ook gebeuren. Kan ik nou niet even normaal roken yes. tijdens een wedstrijd? <laughs> Halverwege de eerste helft, 0-0 de stand. Uh, we zetten mensen op de maan, maar een lijntje vanuit uh, Alkmaar is uh, duidelijk uh, een groter probleem. Uh, goed, nou, in ieder geval uh, is AZ nu in de avond. Probeert Elftje door uh, erbij te komen, maar wordt de bal simpel teruggetikt door Topal. Aan, naar zijn uh, keeper. En heeft AZ nog geen echte kansen gehad in deze eerste uh, 23 minuten van de wedstrijd. Uh, Valencia wel, maar het staat nog altijd 0-0. Bal uh, naar de rechterkant. Baraghan opent, maar Paulsen kopt weg. Komt hij wel op het middenveld voor de voeten van Feguli. Die probeert een 1-2 op te zetten met Alba, Maar krijgt de bal niet terug. Die gaat naar de zijkant. Baraghan weer. Die moet een voorzet geven. Staan staat bij de cornervlag van AZ nu. Soldado kiest positie bij de eerste paal. De bal gaat naar de tweede paal. En daar staat zonder dat het veel problemen oplevert. Esteban om de bal te vangen. Geeft Pedro ook in de buurt van Valencia Nu is Soldado boos op de man die de voorzet gaf, omdat hij vond dat dat wel erg uit het lood gebeurde. Dan heeft hij gelijk en ook trouwens Soldado. De aanvoerder, zoals gezegd en topscoren. Ik we toch in de competitie alweer 16 in liggen, 18 voor het seizoen. Kortom uh, een makkelijke doelpuntenmachine. machine. Terwijl de Maarten Martens denkt een vrije schot te krijgen op pakken 35 meter van het doel. Maar op de achtergrond aan het geluid hoort u al dat hij een vrije schot tegen krijgt. Terwijl hij toch zelf naar de grond gaat. of even verhaal gaat halen bij de scheidsrechter. Maar die is, zoals dat heet, niet te vermurven. Met uh, een B. Hij dat maakt Hens. Hij kijkt ja, een heel klein en... duwtje, maar hij maakt daarna Hens. En dan uh, wordt er uh, door Toppel aangegeven dat het een goede beslissing was van de scheidsrechter. Dat kan me voorstellen. Dan ik weer een vrije trap mee. En ook nu weer een vrije trap in het voordeel van Valencia. Het is in ieder geval geen thuissluiter. Meneer Atkinson in dit uh, Ava-stadion... Maar het uh, ja, nog een beetje stroefjes loopt hoor, voor AZ. Uh, toch wel eigenlijk prettig dat het nog 0-0 staat. Na een paar goede kansen voor Valencia. Moet uh, AZ zich proberen te herpakken en wat meer greep op, het, op de wedstrijd te krijgen. Maar dat lukt volgens nog niet. De vrije trap is genomen. Komt uh, voor de voeten van Hernandez. Hernandez met de voorzet bijna Soldado. Maar dan uh, wordt de bal weggewerkt en opgevangen door Maher. Als het nu snel gaat, dan kan AZ uh, counteren. Maar het duurt te lang. De bal is alweer bij Marcellis. Die ook al onder druk wordt gezet de bal moet terugspelen naar zijn keeper. Alba is degene die daar uh, Marcellus probeert onder druk te zetten. En daar dus in slaagt ook. Zo krijgt AZ als het al de bal heeft ongelooflijk weinig ruimte en tijd. Nu loopt Marcellus door. Krijgt hij de bal met een gelukje mee langs Mathieu. En komt er een Alkmaarse aanval. Waar het niet dat stond dan vier meter verder op de bal niet mee krijgt langs de tegenstander. Wel een ingooi versiert aan de rechterkant van het veld. Zeg maar net over de helft van de helft van Valencia. Waar AZ dan eindelijk weer eens met veel mensen kan staan. Goed met zijn rug naar het doel. Bal teruggelegd naar Marcellus. Halverwege de Valencia helft. Aan de andere kant zegt Paulsen. Hier ligt ruimte. Want de bal gaat naar het centrum. Naar El door. Die sloopt het strafschopgebied uit. Ook met zijn rug naar het doel, dus. En daar opent AZ weer naar de rechterzijde. En daar komt de voorzet richting Maarten Martens. Maar die kan niet koppen. bal blijft een beetje hangen in de lucht. En dan moet je een beetje mazzel hebben dat hij voor een AZ-speler komt. Dan komt hij niet. Maar het uitverdedigen is niet goed. bal wordt opgevangen door Moisander. Moisander naar Pauls. Een beetje achter Pauls in de middencirkel. Geeft hem terug aan Moisander. Moisander Clavan. En Clavan moet nu de opening. Gaan zoeken vindt hij in de middencirkel. Weer bij Mooijsander. Die kan een paar meter gaan lopen. Kijk naar de linkerkant. Maar er loopt uh, bijna alles in de dekking. Alleen Martens niet. Geplakt aan de zijlijn. Trekt hij nu naar binnen. Maarten Martens. Oeh. Een, een, een balletje Heeft Basel dat de bal bij Paulsen terecht. Paulsen moet helemaal terug naar Clavan. Clavan gaat weer helemaal terug. Gaat de andere kant op draaien. Krijgt dan een klein tikje van Soldado. En de vrije trap mee. Op de middellijn. Een meter of twee aan de linkerkant van het veld. Is de vrije trap genomen door Clavan op Paulsen. Klavan krijgt hem terug. De drukte langs de lijn waar de trainers en ook Gertjan Verbeek aanwijzingen geven. Die van Verbeek hebben effect blijkbaar. Want AZ gaat weg via Palsen aan de linkerkant van het veld. Maar zijn voorzet komt dan weer tegen de voeten van Barragana. Maar nou zit er zoveel effect in die bal dat AZ er nog een hoekop van overhoudt. Dat is een klein cadeautje na 27 minuten. En dat zijn cadeautjes die AZ goed kan gebruiken. Verbeek geeft nog maar wat mensen... Een aanwijzing, ook voor zover ze de oog en oor voor hebben. Want uh, iets horen kan bijna niet meer zo. Is het lawaai in Alkmaar? Na 27 minuten krijgt AZ met deze hoefschot misschien wel de eerste echt serieuze kans rechterbeen. Ras Bal richting eerste paal. En uh, te laag. Wordt uh, makkelijk weggekopt. Maar opgevangen door Maher. Maher uh, even snel terug naar uh, Moisander. Moisander in de middencirkel naar Marcellus. Alle lange mensen staan er nog op Clavanna, Want die is weer teruggegaan naar zijn eigen strafschopgebied. En dan is de lange bal van Marcellus een prooi voor keeper Alves. Die hem uh, snel gooit. Uh, eigenlijk naar dezelfde plaats waar de bal vandaan kwam. Maar daar is Marcellus weg. En kan uh, uh, Mathieu uh, de bal in de breedte geven. En is er een uh, goede Actie aan de uh, linkerkant van uh, wie is dat de Alba. Gaat de bal helemaal naar de rechterkant. En uh, Baragan. Baragan naar Soldado. Soldado probeert Baragan te breken. Dat lukt heel aardig. Bal bij de achterlijn, maar dan is de voorzet net iets te hoog zodat er niet ingekopt kan worden. Uh, Esteban was al uh, geklopt, Terwijl er een overtreding leek te zijn. Maar mag het spel verder gaan? Is het uh, gevaarlijk voor het doel? Maar ook dat schot van uh, Baragan wordt uh, geblokt. Het is een, uh, een beetje rommelig. Bij AZ achterin. nu staat Paals even te pitten. En heeft hij gelukt dat Baragan de bal niet onder controle krijgt. En Pauls er toch kan uitverdedigen. Richting Holmen. AZ moet echt uitkijken, want speelt met vuur. Ja, Baragan is de respect die wel heel vaak en heel makkelijk komt. Keer op keer blijft Holmen staan. Gaat niet mee, dat zullen de afspraken zijn dat dan even de middenvelders ook moet inzakken. Maar het feit is dat hij naar mijn smaak wel tikkeltje te veel ruimte krijgt daar. En dat levert AZ wel de problemen op. Want die komen toch echt vooral via die kant. Via de rechtervleugelverdediger. Dat oogt van de Spaanse kant sterk. Klein half uur gespeeld. 0-0. Een ingooi voor Mathieu. Dat is de linksback. Die doet dat logischerwijs ook vanaf de linkerkant. Gooit de bal terug naar een van zijn controlerende middenvelders. Tino Costa, Argentijn. Komt de bal bij Alba terecht. Hij krijgt een paar meter ruimte om te lopen. Hij heeft een steekballetje. naar nou, Soldado op buitenspel. Soldado buiten spel, Hij controleert de bal. Krijgt hem uiteindelijk omdat hij het vlagsignaal niet ziet en het fluitsignaal niet hoort. Doet hij nog een verwoede poging om de bal nog langs Band te krijgen. Dat had het dus niet meer toe gedaan. Maar het lukt ook nog niet. Gek genoeg is dat voor een keeper toch altijd lekker. Dat je denkt er zal gevlogen zijn ja. of niet. Maar ik had hem toch. En er komt een vrij schop voor AZ dat uh, na 29 minuten via Moisander de bal heeft. Randje buitenspel was het, maar het was buitenspel uh, gezien op het scherm. Als Rasmus Elm de bal naar de linkerkant speelt naar Paulsen, ik heb meteen uh, bezoek, maar speelt er altijd niet in. Richting Holmen. Uitstekend uh, verdedigd overigens door Costa. Ricardo Costa, een van de twee Costa's in dit uh, team van uh, trainer Onai Imedi. En er uh, zijn er weer een paar ballen in het veld en mag... Uh, Terwijl er flink gefloten wordt door het publiek uh, mag Paulsen de bal gaan pakken en hem uh, gaan gooien. Terwijl er eventjes een woordenwisselingetje was. Maar het spel gaat verder met Altidor Die aangegooid is door Paulsen. Probeert een aardige beweging te maken. Hij blijft in balbezit maakt. hem dan wel heel simpeltjes kwijt aan Topal. En kan Topal uitverdedigen? Nee, want Altidor maakt het er moeilijk. En dan mag Altidor gooien. Heeft hij goed gedaan. Hard gewerkt. De inworpen is voor AZ. Het sterke lichaam goed gebruikt. En dat mag er ook wel eens gezegd. Zo krijgt AZ de bal terug. Paulsen wil een voorzet geven. Maar komt niet bij de bal nadat hij die via het hoofd van Martens mee moet krijgen. Maar dat lukt eigenlijk maar half. Gek genoeg is nu... Valencia wel een tikkeltje in de war. Omdat de bal nu weer door Topal zomaar blind wordt weggetrapt. En AZ opnieuw een ingooi krijgt via Elm. En die gaat dat een en doen. Dat betekent dat de koppers zich kunnen verzamelen in het strafschopgebied van Valencia. Een half uur op de klok, een 0-0 stand. De ingooi van Elm komt verder. De eerste paal. Dan gaan mensen de lucht in. En er wordt doorgekopt. Ook bal voor de voeten van Holmen. Die zoekt en die draait en die schiet. Maar dat schot wordt geblokt. Maar er komt wat druk van AZ. En dat is na een half uur ook wel eens een prettige gedachte. Want we kregen eerlijk gezegd een beetje een stijve nek omdat we elke keer naar de rechterkant moesten kijken. Maar nu uh, is die uh, nek alweer een beetje de goede kant op gedraaid en heeft Elm de bal weer in de middencirkel. Probeert ze vrij te draaien in de diepte prachtig balletje op uh, Marcellus die met veel geluk Goedvoetsel vindt. En hem terug probeert te geven Goedvoetsel aan uh, Marcellus. Nu gaat de bal naar Martens. Martens in het strafschopgebied. Bal voor over het hoofd van Altidor. Ah hier zat meer uh, in hoor. Het is oh, goed werk van Holmen. Houdt de bal binnen. snoept hem bal van zijn tegenstander. En haalt er geen hoekschap uit. Wel een inworp. Maar AZ heeft de drang en de, de, de swing weer gevonden naar voren. Als AZ mag gaan gooien aan de linkerkant van het veld. Waar Paulsen klaar staat. Houdt het niet over aan Elm. Nee. Hij doet het kort op Holmen. Probeert in een 2 aan te gaan. Lukt ook. Oh, dan geeft de scheidsrechter een uh, vrije trap tegen. Ik denk dat dit wat zwaar is. Paulsen is ook... Uh, Zeer verbaasd dat de scheidsrechter Etkus hier hiervoor fluit. En als je steeds kleine dingetjes die aan de andere kant gebeuren niet bestraft. Zoals dat bij bijvoorbeeld Altidore gebeurde. Dan geeft hij wel een vrije trap aan Valencia. Ook voor een klein vergrijp. En Paulsen is uh, zich niet van enig kwaad bewust. Mooie uitdrukking in het gezicht op het kale hoofd. Maar uh, de vrije trap staat daar voor Valencia. Nou, zet heeft in ieder geval de tegenstander even in de tang en onder druk gezet. Dan blijkt ook Valencia fouten te maken. Clafant die nu een bal terugkomt naar Esteban. Zonder dat er al te veel paniek aan vooraf ging. Ferguli was wel doorgelopen, maar kon daar al mogelijk nog bij. Esteban heeft dan de bal laten vallen. Dan komt Ferguli alsnog. Moet Esteban wat gehaast trappen. Moet Holman doorkoppen, dat doet hij niet. Moet op het middenveld maar her de bal oppikken, dat doet hij maar half. En dan komt die bal toch voor de voeten van Tino Costa. De Argentijn van de twee Costa's. We er al twee Costa's. Dan kun je ook nog zeggen, naar welke ga jij deze zomer? Maar ik geloof dat deze twee heren daar niet zoveel mee te maken hebben. Een terugkeerbal van Esteban wordt door de keeper vervolgens niet heel erg lekker naar voren getrapt. Die tropt de bal de tribune in. Dus zo krijgt Valencia via een ingooi aan de linkerkant de bal weer terug. Ik denk dat we de derde Costa volgende week tegenkomen. Quanta. En, uh, <laughs> die is het balbezit voor uh, uh, Valencia. Oeh, dat is een uh, helemaal vrijstaande man aan de linkerkant. Maar die kan er weinig mee doen. Omdat uh, Marcellus goed oplet en de bal wegtikt. Dat de kosten van een inworp en mag... Uh, uh, Valencia gaan gooien. We hebben even een, uh, een aardige opleving van AZ gezien. Maar nu komt Valencia weer. Maar niet voor lang. Want uh, Marcellus zit er weer tussen. Gaat de bal naar voren. Maar slecht uitverdedigd. Dat moet Ellem het uh, doen in tweede instantie. Speelt hem op El uh, Tidor. Maar El Tidor staat op eigen helft. En ja, als je dan de bal kwijtraakt. Dan staan uh, de Spanjaarden wel meteen heel dicht bij uh, het doel van uh, AZ. Nu was het Soldado die de bal wel kon aannemen. Maar niet uh, kon verwerken. En gaat de bal naar voren. Is het El Tidor die het uh, kopje wel verliest. Maar Holman de afvallende. De bal oppakt en hem meteen meegeeft aan Maher. Nu wat ruimte voor Maher om meters te maken. Aan de rechterkant moet aan te spelen. Dan staat Eltidoor te wachten. komt Martens erbij. Dan komt de bal. Eltidoor gaat weer naar de grond. Schrijdt zegt er zich weer niks aan de hand. Bij de tweede paal komt Martens te laat. En weer zijn we met z'n allen benieuwd naar de herhaling. Want weer voor de derde keer in deze wedstrijd, na nou nu ruim een half uur bij een 0-0 stand, ligt de Amerikaan Josie Altidore daar daarna een duvel in het strafselgebied met ja, mensen van de tegenstander en weer wordt hij gewoon vastgepakt ja. door Ricardo Costa in dit geval. En weer is het zoals het ook gebeurde in de eerdere twee momenten als de scheidsrechter het ziet en hij wil hem op de stip leggen kan het zonder enig probleem. Want er is drie keer contact, drie keer gaat Elty door naar de grond en drie keer gaat de bal niet op de stip. Kortom, uh, opletten scheidsrechter. Ja, ik, uh, ik, ben, uh, ik kijk natuurlijk met een klein beetje een, uh, een rood-wit gekleurde bril, maar het is... Uh, de, de objectiviteit gebied, toch te zeggen dat dit overtredingen waren. En waar El Tidor helemaal gelijk had dat hij erover klaagde. Maar nu is het uitkijking geblazen aan de andere kant. Oeh, is met heel veel moeite de bal weg. Wordt wel opgevangen door Hernandez. Hernandez, Pablo Hernandez, speelt de bal naar de linkerkant, naar Mathieu. En dan is het dus weer uitkijken als Mathieu doorgelopen is, maar de bal niet krijgt. En via Moisander kan AZ uitverdedigen. Moet Moijsander de bal naar. Marcellus spelen. Marcellus glijdt even weg. En speelt dan de bal maar in, uh, in de blind naar voren. En die bal komt uiteindelijk terecht bij Alves. We hebben gespeeld alweer 35 minuten. 10 minuten voor rust. 0-0 de stand tussen AZ en Valencia. De eerste wedstrijd in de kwartfinale Europa League. Mooi al dat AZ zover is gekomen. Maar wil nog verder. Net zoals in uh, een jaartje of zeven uh, geleden tegen Villarreal. Thuis gelijk spelen uit 2-1 binnen. Een uh, reuze verrassing was dat toen. Want uh, Villarreal was toen echt een hele de een grote uh, topclub vergelijkbaar met Valencia nu in uh, Spanje. Uh, of het zover komt, we zullen het volgende week weten. Nu eerst maar eens uh, die nul proberen vast te houden door AZ. Het zal moeilijk genoeg worden als AZ. Een inborg krijgt een meter of vijf bij de cornervlag vandaan. Eigen cornervlag aan de linkerkant van het veld. Palsen doet dat. naar nou, Clavan. De bal stuit het een beetje vervelend. Clavan neemt hem aan op zijn borst en trapt hem dan naar voren. Dan wordt de bal naar voren. Dat de middenlijn in zich komt door Topal de Turk opgevangen. Zo heeft Valencia de bal weer. Een vuil duel dan met Maher. Die zijn tegenstander, denk ik, Costa bespringt. Nou ja, de bal gaat over de zijlijn. Dus dat betekent dat de scheidsrechter het kan afdoen met een ingooi voor Valencia. Dat was het sowieso. die ingooi wordt nu genomen. En komt dan voor de voeten te liggen van Dijlbert. Een van de twee centrale verdedigers. Bal geopend naar de linkerkant waar Alba aanneemt. De jongen dus die, zoals gezegd, in de jeugd van Barcelona opgroeide. Nu een hele aardige voorzet geeft ook. Die door Paulsen wordt weggekopt. Dan uh, meter of 4, 5 buiten het strafgebied van AZ wordt opgevangen. En een keer naar voren wordt geramd door Holmend. Dan moet er El erachteraan. Eltudoor sterk in het duel. Er komt steun ook via Maarten Martens. Ah, dat is jammer. Hij wil de bal breed leggen op Martens. Dat lukt niet. Dan zou zijn vanaf afstand kunnen schieten. En dat doet hij. Helemaal niet zo gek, maar ook helemaal niet zo geweldig. Want die bal uh, stuist al een beetje op drie over. Het kon hartstikke spannend. Het ja. maar, maar een kijk, meter op 15 naast. Kijk, kijk de kans vooral niet terug vanavond op de televisie. Want dan denkt u, wel heeft hij het over? Ja. Uh, het was een aardige actie. Dat uh, is een feit ook van Altidoor. Die daar hard werkte. En Goed had de bal gewoon aan de linkerkant. Of aan de re zijn rechterkant moeten geven. Uh, want uh, daar lagen de mogelijkheden. Het schot was van veel te ver. Terwijl Ferdjan van Beek een bal die extra in het veld was. Uh, met uh, zeer veel gevoel. Zoals hij dat ook deed als voetballer. Namelijk gewoon. Rammend richting een uh, ballenmeisje in dit geval heeft uh, weggetrapt. En de keeper die uh, nogal lang deed over de uittrap. Kreeg uh, het uh, gehoon van het publiek. Dat was wat u op de achtergrond hoorde. Paulsen heeft de bal. Speelt de bal naar Martens. Martens uh, de diepte in. Weer zoeken naar Altidor. Altidor uh, wordt uh, van de sokken bijna gelopen door D.L.B.R. Die speelt de bal over de zijlijn. Halverwege de helft van Valencia 37 minuten gespeeld. 0-0 in Borp AZ. In ieder geval heeft AZ zichzelf wat uh, teruggezet in de wedstrijd. Dat was nodig ook na de eerste 15 tot 20 minuten waarin het allemaal wat weifelend overde. En als het niet in de wedstrijd niet in het spel kwam, nu leidt de ploeg wel balverlies op de helft van Valencia. Dat wil uitverdedigen en uiteindelijk via Holmen de bal over de zijlijn speelt zodat er een ingooi komt. Verbeek geeft nu ook aan zijn ploeg aan dat hij graag wil dat ze wel een beetje proberen de tegenstander nu op te sluiten. En dan niet eigenlijk omdat daar een ingooi komt voor de tegenstander meteen wel meer massaal teruglopen, maar... De ruimtes ook daar klein houden. Want AZ staat nu echt met alle veldspelers op de helft van Valencia. Dat een meter of tien bij de cornervlag vandaan aan de rechterkant een ingooi mag nemen. Weinig ruimte. Dan moet de bal in één keer naar voren worden getrapt. Dat doen ze ook wel. Maar die wordt dan weer opgevangen door AZ. Zo heb je naar werken. Holmen aan de bal. Die wil langs de tegenstander. Costa, dat lukt niet. Bal opgepikt door Elm. En AZ houdt de druk erop. Ja, het is gewoon dat ze achterin toch ook regelmatig foutjes maken. Uh, Topal bijvoorbeeld uh, al een paar keer uh, slordig geweest. En nu gaat de bal helemaal terug naar Esteban. Esteban die uh, heel hard uh, weer de bal een uh, zet geeft naar voren. En die bal komt niet bij een AZ'er terecht. Integendeel bij uh, Costa, Tino Costa. En dan is het uh, weer uitkijken geblazen. Want uh, met name die Alba is vanaf de linkerkant levensgevaarlijk. Aardig goed balletje is dat hoor, Jordi Alba. Uh, maakt het leven van de AZ'ers ook weer dermate moeilijk dat de bal over de zijlijn uh, wordt uh, getrapt door Moisander. En de uh, inworp voor Valencia is. De bal gaat naar Alba weer. Die draait weg. In zijn rug twee tegenstanders. Hij draait er zo goed mee weg dat hij de bal nog mee krijgt ook. Dan wil hij een 1-2 opzoeken met Pablo Hernandez. Die 1-2 komt er niet omdat die bal via de hand van een van de AZ'ers, dus ik denk van Elm, uiteindelijk de aanval van Valencia onderbreekt. En dat levert dan de Spanjaarden een vrije schop op op drie meter buiten het strafstofgebied. Dat zijn ongelukkige momenten en punten waar dat gebeurt. Daarna nader is hij denk ik dat het uh, mooi, mooi Sander is geweest die de bal tegen zijn arm krijgt. Hoe dan ook. Een vrij schop voor Valencia. Zoals gezegd, 2-3 meter buiten het Biedt Heel klein beetje naar de linkerkant. En dat betekent 6 minuten voor rust bij een 0-0 stand. Alle, maar dan ook echt alle hands aan dek bij Esteban. Want achter de bal heeft plaatsgenomen en die kan dat. Tino Costa, de Argentijn. Een soort uh, Rasmus Elm is dat. Maar dan uh, met het linkerbeen gaat even de schoen waar hij mee gaat schieten. De Veto nog even extra uh, aantrekken. En legt de bal even goed klaar. Niemand erbij. Tino Costa gaat hem nemen. Eh, vreemd genoeg. Twee man in de muur aan de rechterkant. En dan gaat hij ook hard langs, maar overlangs langs het eh, doel. Aangeraakt. Oh, ik vind dit toch wel niet sterk van die Edkinson, hoor. Dat meen ik serieus. Die Tino Costa zegt tegen Edkinson het is een hoekschop. En op dat moment wijst Edkinson naar de cornervlag. Ik vind dat toch wel heel erg vreemd. Dat Edkinson dat doet. Uh, uh, hij uh, reageert heel duidelijk in dit geval op uh, Costa. Even kijken of het een uh, hoekschop is. Ik denk niet dat Estepal er het ja. Volgens mij wel. Oké, okay. nou goed. De hoekschop is ondertussen genomen. En nu is het uh, een hoekschop aan de andere kant. Geeft hij weer. Zomaar in dit geval. Nu zegt hij dat uh, Marcellus de bal het laatst geraakt heeft. En iedereen weet dat dat niet zo is. Maar Edkinson wil echt uh, laten zien dat hij... Ja, ik denk toch dat uh, Marcellus hem wel het laatst raakt. Even kijken... Nee, het is de tegenstander, de man van Valencia. In dit geval Costa, die hem de laatste heeft geraakt. Maar toch een hoekschop vanaf de linkerkant. Vijf minuten nog in de eerste helft. Corner is kort genomen. Alba moet hem dan vanaf een meter of twintig bij de achterlijn vandaan voor gaan geven. Doet dat niet. Speelt de bal af, krijgt hem weer terug. Dan toch maar een voorzet. Het is daar druk. Er is niet veel ruimte. Pablo Hernandez dan. Die schiet in de korte eruit naast. En nou is het AZ-publiek opgelukt. Maar dat er dus twee hoekschoppen heeft overleefd en een vrije schop. Waarbij toch tenminste een van die twee hoekschoppen die terecht werd gegeven. Maar ja, zo gaat het bijna in de wedstrijd. AZ zal boos zijn over het feit dat Elpidoor drie keer is vastgehouden... in het strafgebied van de tegenstander en dat Edkinson dat allemaal niet zag. Die door nu in de buurt van de bal komt, maar in de buurt van is niet genoeg. Die bal ploft eruit aan de linkerkant. Dan wordt hij door Palsen slecht aangenomen. Die wil wel met de bal wel van de tegenstander oplopen, maar dat lukt niet. Pablo Hernandez zit er even tussen, maar AZ zit er fel op. Via Holm gaat de bal weer over de zijlijn. En Valencia mag gooien. Nu komen we in de modus dat iedere keer als er een vrije schop of ingooi komt voor Valencia... dat iedereen bij AZ besluit dat het dan tijd wordt om boos te gaan doen. Ja, Bij de duidelijke achterbal ook. Uh, hij sluit niet. En nu uh, ook niet. Ja, nu wel. Ik wilde zeggen, eerst als hij het van Holmen, daar kon hij niks aan doen. En nu wat geruzie tussen uh, uh, Maher en Soldado de vrije trap is genomen. En meteen wordt uh, Moisander uh, vastgezet, speelt de bal terug op Esteban. 3,5 minuut, nog in de eerste helft te gaan. 0-0 de stand, AZ Valencia. Uh, PSV stond, stond uh, toen al, maar dat was in de uitwedstrijd een uh, nulletje op 3 achter. En nu uh, gaat de bal de diepte in. Maar uh, helaas voor Dirk Marcellus wordt goed voetbal niet uh, bereikt. En kan uh, Marcellus wel gooien omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Uh, AZ houdt dus uh, vol en uh, probeert uh, ook wel in de avond te gaan. Maar nu weer even niet. Want uh, Marcellus speelt de bal helemaal terug naar Moisander. En die gaat in de breedte naar Clavan. Clavan krijgt ook weer mensen op bezoek zoals dat eigenlijk de hele wedstrijd al gebeurt. Want veel tijd krijgt men niet. Nou heb je techniek zoals Maarten Martens dus dan kom je er meestal voetballend wel uit. Maar Clavan heeft daar wat meer moeite mee. Dat hebben we al een paar keer gezien. De verre schop die nu komt in de richting van Paulsen. Komt niet aan. Klaffal moet al fel het duel in. En wint dat van Peguli. Kan er dan met de bal vandoor ook. Paulsen is mee aan de linkerkant van het veld. Nu heeft AZ met 5, 6 mensen mee perspectief. Dan komt de voorzet. door, legt hem terug. Gudmundsson glijdt weg en kan niet schieten. En wie wilde dan wel schieten? Ja, Maher. Maar dan wordt de bal niet goed teruggelegd. En loopt Maher er eigenlijk heel dom langs. Dan kan ook Maarten Martens niks meer. Nou krijgt zelfs Valencia de bal mee aan de rechterkant. Dan moet je nog vrezen voor een counter aan de andere kant. Maar de bal dan weer de andere kant op en dat is voor AZ de goede. Ja, dat was uh, toch wel een aardige mogelijkheid weer voor AZ als het, uh, de bal al eventjes uh, goed valt. En dat gebeurde net niet, als jammer. Nu is uh, Valencia weer in de aanval via de rechterkant. Uh, Badagan heeft de bal even teruggespeeld naar uh, Costa. Costa uh, wordt opgejaagd en uh, elke doet dat goed. Die werkt zich uh, het vuur uit de sloffen. Hij loopt zich het vuur uit de slof in dit geval en uh, moet de bal helemaal terug naar de keeper, naar Alves. En die kan hem dan weer meegeven geven aan Costa. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Een uh, redelijke eerste helft, er gebeurt uh, zat. Het is in ieder geval niet zo dat we hier uh, voor Jan met de korte achternaam zitten, want het is uh, leuk om naar te kijken. En nu moet Paulsen ook blijven kijken, maar dat doet hij niet, want de bal komt uh, aan de rechterkant, nog redelijk gevaarlijk bij Hernandez, Des, die de bal voorgeeft voordat... Soldado. En nu staat er een grensrechter te vlaggen. Omdat de bal met Esteban in de handen. Bij Esteban in de handen over de achterlijn schijnt te zijn gegaan. Even kijken. Ja, heeft hij goed gezien. De grensrechter. Het is een hoekschop. Foutje van Esteban. Hoekschop vanaf de rechterkant. Weer zo'n concentratiefoutje. Nu van Esteban. Levert Valencia een hoekschop op. Topal is mee. Dat is... Uh... Iemand met lengte. De man die de hoekschop gaat nemen is Tino Costa. Die de vrije schop een paar minuten geleden net naast het doel trapte. De corner weer kort. Pablo Hernandez krijgt hem. En dan Figuli Die zal een voorzet moeten gaan geven. De bal gaat terug naar Hernandez. En dan... Zo wordt de nemer van de hoeschop vrij makkelijk weer vrijgespeeld op de kop van het strafgebied, ...maar komt hij niet voor de combinatie. Opnieuw Pablo Hernandez, het strafgebied binnen van AZ. Oeh, Er wordt poort zelfs één, dat is Elm. En uiteindelijk staat Paulsen dan op te letten en trapt hij blind de bal naar voren. Maar AZ staat te vaak in deze wedstrijd met te veel mensen naar achteren te lopen... ...waardoor eigenlijk, zoals nu, als je een keer een bal weg kan trappen... ...en onder de druk vandaar kan komen, de tegenstander ogenblikkelijk weer komt zoals nu. Nu stoort Holmen, maar is hij de enige. Dat loopt de rest van het elftal weer achteruit. AZ lijkt wel een beetje onder de indruk van Valencia. Dat mag ook best overigens. Maar dat helpt de ploeg niet bij het uh, spelen van het eigen spelletje. Want er is er toch te weinig voor gekomen deze eerste helft. Goedmoedson nu. Oh, dat is een prachtige beweging. Zegt Mathieu weg. Goedmoedson schiet. Op de hakken van de tegenstander. In één keer in de aanname is hij binnen bij zijn tegenstander erbij vandoor. En uiteindelijk na de tussenkomst van Maher krijgt AZ nog een hoekkop ook. Omdat hij de bal via de tegenstander over de achterlijst schiet. In de extra tijd inmiddels van de eerste helft. Maar de actie van Goedmoedson was prachtig. Mathieu. Helemaal met een kluitje in het riet gestuurd. Omdat hij de bal eigenlijk in één keer aanneemt. En langs de tegenstander klikt. Dat zag er goed uit. Maarten Martens staat klaar om de hoekkop vanaf de rechterkant met het linkerbeen te gaan nemen. Ik kijk naar de koppers die voorin staan. Het publiek gaat er in die slotseconde van eerste zelf nog een keer te staan. Daar komt de bal richting B de paal, Richting Helzit door. maar Doepuin! Doepuin voor AZ. En wat een moment zeg. In de extra tijd. En wat neemt hij hem goed op de slot. De man die zo vaak... Zo moeizaam heeft te sporen uit de vele kansen die hij krijgt. Maarten prachtig met het rechterbeen in de bovenhoek. En zo leidt AZ met 1-0. Op vlak van rust is het Holmen uit de hoekschap van Maarten die 1-0 maakt. Deze goal is uh, briljant in één woord, want uh, zo makkelijk als het lijkt, zo moeilijk is het om de bal uit de, de hoekschop in één keer, terwijl je in de lucht hangt op de binnenkant van je rechter, voorbij de tweede paal te nemen en hem met een boogje over de keeper heen te spelen, met een boogje ook nog over Alba, die op de lijn staat en nog probeert toppendredding te brengen en hem in de kruising bij de eerste paal weer neerlegt. Daar is zoveel gevoel en techniek van nodig, dat hebben we er niet veel. Een beetje geluk horen u denken, nou dat zal best... Maar deze bal zat er werkelijk fenomenaal in. En betekent dan het eerste doelpunt van deze wedstrijd. En in de slotseconde van de eerste helft krijgt AZ dus de goal. En heeft uh, Valencia plotseling een probleem. Daar waar het een helft lang gedacht heeft dat het allemaal wel los zou lopen. Maar daar blijkt dan vervolgens uur rust is helemaal niets meer van. Want Holmen heeft AZ in de dying seconds van deze eerste helft met een werkelijk formidabel doelpunt op 1-0 gezet. Rust in Alkmaar. like thunder, lighting up my skies. just like sugar, it keeps my spirits high, they're saying slow down, watch you step now, don't you stumble, don't you fall, but it's useless, it's the only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 But I need the rush You know I just can't get enough of Life. Mooi vet geproduceerd snoer van Van Velzen. Tussenstanden halverwege bij de kwartfinale wedstrijd in de Europa League. Schalke 04, Athletic Bilbao 1-1. Twee Spaanse doelpunten, Llorente bij uh, Bilbao. En uh, de gelijkmaker kwam van Raúl. Huntelaar, scherp in de wedstrijd, heeft nog niet kunnen scoren. Atletico Madrid, Hannover, no uh, 96, 90 1-1 en met Sporting Portugal tegen Metalist Garkov staat het 0-0. Dus de enige ploeg die op dit moment uh, van de acht op voorsprong staat... Dat, uh, is, dat is AZ... Geweldig doelpunt, Bas van Holmen. Jonge, jonge, jonge. Ja, nou, uh, we hoorden het. Uh, Andy zei dat terecht. Dat van Holmen zeg je nog wel eens van: hij, hij kan goed voetballen. Het is een waardevolle speler, maar hij scoort te weinig. Maar als je ze dan zo maakt. in een kwartfinale van de Europa Cup. dan mag je er, wat mij betreft, in de competitie links-rechts wel eentje missen. Een, een hoekschop. En die bal is best lang onderweg. Komt een meter of twee zeg maar, voorbij, de tweede paal. Hij pakt hem echt in één keer uit de lucht. Met de binnenkant van zijn voet. Dus het is niet zo dat hij zijn ogen dicht doet en denkt ik schiet maar. Hij doet het echt heel bewust. Met de binnenkant van zijn voet. En die bal die zuist bij de andere paal in de kruising. Keeper kansloos. Er staat nog een verdediger op de lijn. Alba ook kansloos. Ja dat is een van de mooiste doelpunten die ik de laatste week heb gezien. Opmerkelijk. De 1-0 voorsprong van AZ. Want als je gewoon nuchter zit te kijken dan is uh, uh, Valencia tot nu toe de betere ploeg. Ja, ik vond AZ sowieso in de eerste, laten we zeggen, 15, 20 minuten ongelooflijk onzorgvuldig spelen. Dat begon eigenlijk al bij die foute terugspeelbal van Clavan, wat meteen een kans opleverde voor Soldado na acht minuten. Misschien dat ze daar nog een beetje van slag zijn geraakt. Ik vind dat ze zich uh, te makkelijk hebben laten opjagen door de tegenstander. Kijk, onder druk gezet word je altijd, maar AZ vind ik moet wel het vermogen hebben om daar onderuit te kunnen voetballen. Dat hebben ze vandaag zeker dus in de eerste 15 tot 20 minuten te weinig laten zien. En als je dat niet kan, dan kom je ook niet in je spel. Dan... Loopt eigenlijk het grootste deel van je elftal naar achteren. Dan kun je ook niet veel meer doen dat als je daar de bal verovert om hem met een peer naar voren te trappen in de wetenschap. Dat daar dus eigenlijk alleen nog Elti door staat. Nou die wil daar wel een bal controleren en wachten op steun. Maar dat duurde dan weer zo lang dat dat eigenlijk ook onbegonnen werk was. En ik had echt het gevoel dat ze na een minuut of 15 tot 20 dat een beetje van zich af hebben geschud. ...en wat meer aan het voetballen kwamen. Toen zijn er ook wel behoorlijke fases geweest. Ook wel weer van Valencia trouwens, maar ook van AZ in ieder geval. Ja, er werd uh, met name in die openingsfase te weinig compact ook gespeeld door AZ. Men is ook als de dood om ruimte in de rug weg te geven lijkt het. Ja, maar goed, kijk, als je tegen een tegenstander speelt die uh, graag met veel snelle mensen komt... ...dan moet je daar natuurlijk ook wel een beetje voor uitkijken. Bovendien denk ik dat het ook meespeelt dat Klavan daar nu staat en niet geven. Dat maakt het dan misschien ook weer net iets anders. Dat je... Als zal er toch een half meterje meer naar achteren loopt en eens dus een keer wat extra naar achter kijken in plaats van naar voren. Maar die Fekouli, dat is een uh, Algerijnse speler, die is geboren trouwens in Frankrijk. En die heeft ook altijd wel voor Franse jeugdelftallen gespeeld, maar heeft gekozen voor, uh, voor Algerije onlangs. Maar dat is een snelle, handige jongen. Dat geldt ook voor die Pablo Hernandez, dat is echt zeg maar hun nummer 10. En dat geldt ook voor die Alba, die we dus een paar keer genoemd hebben, die dus bij Barcelona in de jeugd heeft gespeeld. Um, dat zijn allemaal rappe mannetjes. Als je die de ruimte geeft en er komt een keer een bal... dan zijn ze ook ogenblikkelijk weg. Dan ga je ze ook niet meer terugzien. Interessant nu om te kijken door die hele late treffer in de eerste helft... op psychologisch zo belangrijk moment. wat Valencia gaat doen. Want uh, als men echt gaat komen, krijgt uh, AZ wellicht de ruimte. Alhoewel ik denk dat Gert-Jan Verbeek op dit moment zou tekenen voor de eindstand. Ja, zeker. Dit geldt natuurlijk uh, geen doelpunten tegen krijgen. Er zelf eentje maken. Dat geldt natuurlijk als de ideale Europese uitslag tegenwoordig in ieder geval geen doelpunt tegenkrijgen. Want daarmee zou je jezelf volgende week een boel problemen geven die je liever niet hebt. Maar ja, 1-0 houden lijkt mij op dit moment zeker belangrijker dan 2-0 maken eerlijk gezegd. Dankjewel Bas. We horen jou straks met Andy terug als we om 5 over 10 gaan beginnen... aan de tweede helft van de wedstrijd tussen AZ en Valencia. De tussenstand door een fantastische treffer van Holmen. 1-0 in het voordeel van de nummer 1 op dit moment van Nederland. AZ doet het voortreffelijk. Laten we hopen dat ze het volhouden. Tot over een paar minuten na het nieuws. Langs de lijn Op één